Nee, ik wil niet zeggen dat het, het probleem is, maar het, het betekent wel dat er een hoop um, populieren opgegot is mm -hmm. daar. Ja. En populier doen het goed bij jou? Ja, dat stuk. Ja, dat, is heel, ja, dat, is, ja, dat doet het wel. Redelijk, ja. mm -hmm. Nou, het is goed om klompen van te maken of zo? Ja, nou ja, ik heb dus begrepen. Ik bedoel, het gebied waarin ik ben opgegroeid, dat is echt een klompengebied. Ik ben een boksel opgegroeid en daar heb je liemd en dat is geloof ik nog de enige of een van de laatste uh, uh, uh, met de hand gemaakte kloppenmakers. Mm -hmm. Ja, klopt. Maar ik heb begrepen dat er dus, uh, um, dat niet zo elke populier daar geschikt voor is. Nee, dat klopt. En dat populier waar populier die wij over het algemeen zien, dat is niet die populier die we daarvoor willen praten. Oh, ah, wat jammer. Dus jij hebt er eentje met heel veel zijtakken. Uh, nou ik weet dus niet of dat, ja, of dat dit dus de goede is of niet de goede is. Nou de truc is dus dat er zo min mogelijk zijtakken Oké. Okay. Ja, oké, okay. dus knoesten en ja, dingen. Dat nou, moeten we allemaal niet. Maar het heeft dus niet met de, het hout. Nee, de, nee, nee het heeft maken. echt te maken okay. met hoeveel zijtakken het krijgt. Nou ja, logisch ook. Ja. Dus het moet echt een ding zijn, want als een razende omhoog Ja hoog dat doet zieken, hij wel hoor, dat doet hij best wel. Ja. En dan pak een beetje de onderste twee meter van die stam. Die moet zo goed als vrij zijn. En mm -hmm. alleen maar dat stuk wordt gebruikt. Dan zou het misschien toch wel een goede kunnen zijn. Ja. Ja? Om... om uh... <laughs> maar je hebt alleen maar populieren. Nee, nee. Over het algemeen is het een, een, een eiken en... Een eiken, een, het is gewoon een zure, zure bodem. Eiken, naaldbomen. Maar staat, als ik opnoem wat er aan bomen staan, dan is het dus... Ja, het zijn eiken, um, grove den, um, uh, er staat Hazelaar, uh, um, uh, wat zeg ik nog meer, um, ja, Her en en Beuk. Het, op, op, het is redelijk gemengd, maar op het algemeen is het vrij zuur. Mm -hmm. Ik ben ook een heel, heel interessant boekje aan het lezen. En dat heet um, Terug naar Lindenwoud, ik u je daar al van het nee, op, of nooit dat? van me. Nou, dat is echt heel boeiend. En daar, nou begin ik een beetje uh, inzicht te krijgen in... Um, uh, nou ja, in, in, wat er allemaal voor type bossen eigenlijk uh, zijn en vooral waren in Nederland. Mm -hmm. En vroeger had je meer met, was het meer gemengd, ja. uiteraard. Ik bedoel, tegenwoordig alles hetzelfde. dezelfde ja. uh soort, dezelfde leeftijd. En uh, vooral die gemengde lindenbossen, waar, waar nog een heleboel mm -hmm. andere bomen in groeiden. Mm -hmm. um, ja, dat, dat is niet... Dat is niet meer. Nee, dat het is zie je in zo... Nederland eigenlijk uh, zelf. Nee, meer. Het is sowieso, alle lindes die langs de straten staan... zijn allemaal dezelfde. Ja, dat het zijn is allemaal ook die... kloontjes. Ja. Oh. En... Dat is de Hollandse linden. Mm -hmm. Want je had ook de zomerlinden... Ja. en de... winterlinden, zeg maar ja. goed goed. Ja. En eigenlijk de linden die wij hier in Nederland het meeste zien... dat is een kruising tussen die twee. Mm -hmm. Die heeft ook een asymmetrisch blad. Ja, klopt. En wij willen geloof ik het liefst... Uh, die, die dan... Uh, positiefs is voor het voor dus een uh, verrijking van het bodemleven zou dan de zomerlinde zijn zoals mm -hmm. ja, nou, dat ja dat klopt is, dat is gigantisch veel boeiende informatie ja toch ja, ja, klopt. Nou, sowieso, oh. er zijn een heleboel planten die daar weer mee samen gaan ja. en dus ook het, ook het bodemleven mm -hmm. het, het, de, de kruidlaag en uh, He, zoals zij dan spreken over dat eigenlijk de bossen in ons Nederland, uh, in het Nederlandse, in, ja, in een, dat eigenlijk, wordt eigenlijk van boven naar onder groen. Mm -hmm. En, en die, die bossen waar ik het nu over heb, die worden eigenlijk van onder naar boven groen. Ja, zo is het Nederland ja. eigenlijk. Bas, ja, ja. Ja. Ja, ja. Een soort doorzichtige bossen hadden we hier. Ja. Ja. Met allemaal mooie bosanmoden. Ja. Ja. Ja. Waar precies net genoeg licht allemaal doorheen ja. komt. Ja. Ja. Nederland was niet een land van donkere bossen. Ja. Wel van moerassen en zo. En, ja. en zure gronden. Maar Dat het raars is, ja. Ja, is, de landbouw is begonnen hier. Ja. Op die zandgronden, op de Veluwe. We hebben, de, we hebben al die, die, die narigheid en zo. En al die heiden. Daar hebben we te danken aan al die boeren vroeger. Die zo Uit zo hè? Ja. Ja. ja. Je kan nog steeds, als je er overheen vliegt, kan je van die strepen zien. Van waar ze al die planten en alle rotzooi neergooiden. En daar is dus overbemesting. Dus je hebt hele donkere Dat strepen he? zo door de heiden. Want ook zoals ik het ook een beetje, want ik zit dus ook vlakbij een waanzinnig mooi gebied wat nog veel mooier moest geweest zijn uh, toen het dus uh, om de reden waarom het is ontstaan uh, uh, uh, zo ontwikkeld is. En dat mm -hmm. heet het maatschappijgebied. Dat is ja. uh, zoals van gehoord. Ja. En wat ik uit dat boekje ook, ik heb ook eens een boekje over gelezen, iemand die daar uh, zich in heeft verdiept en uh, daar een boekje over heeft geschreven Waaruit, waar, waar ik uit uh, haalde dat. Mensen dus uh, lang, lang geleden uh, op gebieden, in gebieden leefden waar, nou in dit geval dus uh, de rijkere gebieden aan rivieren, mm -hmm. waar ze aan het boeren waren, toen de tijd dat, dat er dus geboerd werd. En dat eigenlijk die gebieden daarbuiten, die werden uitgeput, kaphout en ja. uh, overbegrazing En, uh, en in zo'n gebied leef ik dus. Ja. <laughs> ja. En je kan echt groenten verbouwen bij jou, toch? Jawel, ja, dat is goed. Ja. Zeker. Wat gebruik je voor mest? Um, ik heb de beschikking over paardenmest. Nou, beter kan je niet ja. hebben. En ruigen? Gewoon met stro er tussendoor? Ja, nou, dat heb ik maar mooi geregeld. Maar, eh, dat is dat ze het zelf komen brengen. Dus helemaal ideaal met ja. laminezen gaan. En, eh, ja, die moeten er vanaf, die betalen ervoor om er vanaf te komen. Oké. Okay. En nu eh, kom, heb ik dus georganiseerd dat ze het voor mij komen brengen. Maar je hebt nog niet zoals ik dat jij moet melden hoeveel mest je aanvoert en zo. Nee, dus... ja, dat moet je zo houden gewoon. Ja, ja, ja. dat is gewoon... En ik zal even aan mensen vertellen dat dit live is. Ik, ik, dit, dit is echt live. Dit is echt heel gek. Zelfs de volksrand geeft mij weer een nieuw berichtje. Nou, dat doen we dus even niet. Maar dit is echt live. En uh, op de een of andere manier... Kunnen mensen ook reageren? Ja, mensen reageren hier. Okay, Kijk, ja, ja. Via de... Het is namelijk 3 januari nu. Is dat... De... Tom die ik ook wel eens bij jou in de ja, tuin dus is het heb gezien. Ja, Tom die jij okay. wel eens in de tuin ja, precies. hebt gezien, ja. Ja, ja. Mm -hmm. In Maarsen woont hij. Oké. Okay. Ja. En, Grappig. Uh... Dus het die weet... mensen die reageren in die blijkbaar. Inter... Ja, ik het. Ja, zijn, ja, ja, precies, ja. Want dit is, dit is eigenlijk dezelfde interactie, dezelfde communicatie die ik ook ken van uh, Round Midnight. Ja, ja. dat okay. is ook eigenlijk de bedoeling. ja. Mooi. En wij nemen gewoon even Nelly's programma over. Omdat Nelly gewoon een beetje te ziek is om... Die doet normaal twee uur. Mm -hmm. En ja, ik, ik ken wel mensen die kaartjes leggen en zo. Maar jij kwam langs en dat vond ik <laughs> ook net ja. zo tof. En voor de rest hebben wij toch niks te verbergen, ja. dacht ik. Ik ga wel even dat flesje bier pakken. Ja, want ik heb gewoon niks te verbergen. Dus mm -hmm. dat ga ik gewoon bijmelden. Ik ga even lopen een vleesje bier pakken en nog steeds ben ik te horen, dus dat is echt hartstikke gek. En dan zijn we toch nog steeds stereo. Mm -hmm. nou. Nou. Kijk, wij krijgen een knuffel van Laris. Nou, okay. ja, wij, wij zijn er even helemaal stil van. Oké, okay, ik weet even niet wie laat is, maar het maakt helemaal niet uit. Ze dus krijgen knuffel terug. Altijd doen. <laughs> knuffel is altijd keer goed. ja dus maar bossen is eigenlijk best wel mooi want ja, ik probeer dus al jaren tussen bomen groenten te verbouwen mm -hmm. want er zijn een heleboel bomen die kunnen je ook allerlei leuke dingen leveren je hebt gewoon om simpel te beginnen een appelboom mm -hmm. maar ik heb zelfs een citrusboom staan ja, en die gezien, doet het ik heb gezien ik heb mijn bloei gezien. ja die ja. doet het gewoon maar ja, eh, over, want dat is natuurlijk, ik bedoel, ik ben nog niet zo heel lang bezig. Uh, ik durf ook wel te zeggen dat, dat eh, toen ik, toen ik dus in contact kwam met jou, Guus, dat jij wel een hele belangrijke eh, motivator bent geweest voor mij. Dat, om, om, om in te zien voor mezelf dat ik toch wel met iets heel erg moois bezig was. En eh, dat heeft, eh, heeft het, eh, de tuin eh, waarin jij mee bezig bent, eh, heeft daar echt aan bijgedragen. Nou ja, dan is het natuurlijk een. He, het begint met, met laag, het begint met, uh, met, met groentes en met kruiden En mm -hmm. op een gegeven moment dan komen er wat struikjes, dan heb ik er ook bessen. En, uh, en, en zo groeit dat verder en dan worden dat opeens boompjes. En ook de kennis groeit. Uh, We hadden het net over appelbomen. Mm -hmm. Dan vraag ik me wel eens af of het wel handig is om op de grond waarop ik uh, mijn ding kan doen, of het is handig om de appels en peren op te kleden. Als je van appels en peren houdt wel. Ja. Maar het is misschien... Het neemt meer energie dan als, het, dat als je bijvoorbeeld op een klei of een wat zwaarder grond zit. Op het of moment dat jij gewoon uh, nog een manege aanspreekt? Uh, ja, precies. Uh, kan op die manier. Uh, ja. Ja. Want ik moet het allemaal verantwoorden. Ik, heb, ik moet een mesboekhouding bijhouden. Dus uh, dat is echt belachelijk. Want ja, ik heb geen beesten meer, dus maar had ook je geen te, in die tijd van beesten had je ook die mestboeken. Ja, dat was juist een van de grootste problemen die ze hadden. Want ja, ik had te weinig mest. Dus ik gaf die beesten dus te weinig eten. Het probleem is alleen dat ik... ...andere beesten had als koe. Hè. En een koe eet heel veel, want die moet melk produceren of wat anders produceren. En ik had jaks. Dus dat was een heel groot probleem, want die beesten die poepen gewoon niet zoveel. En wat ze en die poepen eten dus ook niet is perfecte droge dingen die ik gewoon zo in de fik steken. Ja, maar ze eten dus ook niet zoveel. nee Dus ja, ik kon niet aan die hoeveelheden hmm. mest tonen. En door mijn mestboekhouding werd het ineens ondervoeding van beesten. Maar werd, werd, werd dan de hoeveelheid mest die in dit ja, geval. Wij haalden hadden... het altijd uit de wijnanden dus wij, wij, wij weten hoeveel mest het was. En we hadden gewoon te weinig. Maar werden die jaks dan vergeleken met. Met, met koeien, met, me, met gewoon melkvee? Nee, nee dat kan niet. Het <laughs> zijn sowieso al ja. wat kleinere beesten. Ja, het de, de, de lokale <laughs> ja. En de dat zijn gewoon wat kleinere beesten. En ja, in Nederland uh, kan je dus geen jaks houden. Dat is dus uh, het probleem. In Friesland, daarentegen, daar heb ik ze nu lopen. Ja, daar kan dat wel. En waarom kan dat daar wel? Uh, omdat de, de grond daar... Uh, ...wordt niet gebruikt door een tuin- of akkerbouwbedrijf. Oh, je hebt over, en die heeft dus je, je geen mestboekhouding. Ja, ik ik stand, had het ja, probleem nee, ik een... dat ik een uh, gemengd bedrijf was. Ja. Ja? En nu ben ik dus geen gemengd bedrijf meer. Maar dan zit ik nog steeds wel aan die mestboekhouding vast... Ja, omdat het was. Nou ja. ja, ja, ja, ja precies. En ik heb dus geen mest meer. Nou ik zou je wel vertellen. Ik, ik weet niet dus ja. wij maken nu vier. Van uh, smeerwortel. Ja, ja. Groeit dat bij jou? Uh, nou ja. Dat, dat, dat, ja. Want ik heb een uh, compost toilet. Ik okay. heb een composttoilet voor uh, de gasten. Die uh, op bezoek komen. En, Tuurlijk uh, want die mogen niet op je eigen wc. Dat uh, nou, mag ook. Maar ik zou zeggen. Zelfs, zelfs al. wij wonen namens nou z'n vier in, in het huis. Mm -hmm. En die. De, Vroeger was er gewoon, net als in elk persoonlijk huishouden, een set tank. Maar toen uh, men in het buitengebied, uh, waar ik woon, uh, een persleiding aanleggen, dien je ook uh, daarop aangekoppeld worden. Met andere woorden, er werd je een korting uh, uh, aangeboden om ook op het net aangesloten te worden. Met eigenlijk het dringende verzoek toch daar gebruik van te maken. Want anders zou je de toekomst een volle met moeten betalen. Ja. Ja, omdat het wettelijk een toekomst ja, is zou worden. Ja. Maar... Dat is niet helemaal goed aangelegd in de zin van met verlopen van van, uh, van afvoer dat die wc zo vaak verstopt zit. Ja, dat was niet goed. Ik, nee. Dus, maar anyhow die compost daar tappen we dus ook de urine apart van af en de mest of ja die urine kan je verkopen. En die urine ja, gebruikt je gebruiken bij de Oh, Maar die, die kan je verkopen. Oké. Okay. Aan wie? Nou, je, je moet eens weten. Ja, ga, en, er komen echt scheepsladingen ik binnen. Overlaan, maar, ja. Er komen scheepsladingen ureum binnen. Ja, ja. Die halen wij dus uit India. Om kunstmest van te maken. Ah. Dus dat moet dan naar India ook. Uh, <laughs> ja, zoiets. Waar heb ik die openen raak neergelegd? Hij nou, kijkt wel open hoor. Wil jij er okay. nog binnen? Nee, ik ben nog voorzien. Okay. Ja, <laughs> nou ja, maar, maar die maar de urine Die doe ik dus nu bij de smeerwortel ja. nou, Volgens mij werkt dat prima Dat werkt prima En die smeerwortels als je die dus weer in een groot vat gooit ja. Ja. Met water erbij Dan krijg je schier Die ruikt naar dierlijke mest okay. Maar uh, Het is niet zo Afstotend op de een of andere manier nou, ik heb geen problemen met geur mes hoor. messen. Oké, okay, nee, nee. Dan maar dan van echt als, als de kip ook nodig dient uitgemet. Ja, een kippenhok, dat is zwavelzuur. Dat is uh, echt ja, iets ja. minder, ja. Maar dat verwijder ik ook in de post ook. Dus. Oké. Okay. Hoeveel kippen heb je? Uh, nou, ja, het wordt steeds minder. Maar nu hebben we eventjes een uh, maat over getroffen. Zodat de, de rovende vogels er wat minder grip op hebben. Er dus zijn vogels bij jou? Ja, ja, best wel, ja. Ja, oké. Okay. En die eten dus ja, die, die andere kippen. Ja. Ja. En, uh, maar er lopen nu een volwassen kip. Een bijna volwassen kip. Want die volwassen kip heeft dus uh, onder andere dus die bijna volwassen kip. En de drie hanen die er dan nog van over zijn uitgebroed. Die was op, dus die volwassen kip die was op een gegeven moment broed. En toen heb ik bij een, een fantastisch mens uh, Joske genaamd mm. uh, in, uh, in Velpen En die heeft heel veel kippen en hanen. Vooral hanen ook. Daar heb, uh, heb ik tien eieren van gekregen. En die heb ik dus die broedskip laten uitbroeden. En er is een ratje toe uitgekomen. En er, en er waren er, Ja, er zijn er dus nu nog maar vier van over. Drie hanen en één kip. Dus twee kippen en drie hanen. Ja, dat is toch mooi? Ja. ja. En die hanen die gaan in de pan? Nou, um, voorlopig... Um, is het nog niet dat uh, dus je zegt van onvriendelijk en uh, ik vind het wel gezellig voorlopig maar ik kan me voorstellen dat, in, dat uh, in, in het seizoen dat wel gaat gebeuren ja want ik vind dat ik dat wel uh, ik ga niet zomaar uh, ik vind wel dat ik dat uh, wil, wil een keer wel ervaren een kipslachter uh, ja. Ja, dat is een hele gekke ervaring hoor ja, ik uh, kan me voorstellen ja kan me Want het gaat echt dood. Ja. Mm -hmm. ja. Maar ik blijf erbij dat het voor zo goed als iedereen een hele belangrijke ervaring is om ja. daar een keer in ieder geval heel dichtbij aanwezig ja. geweest te zijn. En het beste is het gewoon maar zelf een keer. Ik zeg keer al, niet. zolang het nog Ja, dat, is, dat vind ik dus ook. Je kan, kan het wel anderen laten doen, maar dan dat, uh, nee. zo werkt het niet. Nee, zo werkt het niet. En, het is gewoon zo, van op een gegeven moment van die drie hanen is er gewoon altijd eentje. Die is gewoon echt niet lorg. Ja. Mm -hmm. Ja, dat klopt. Ja, en die is gewoon... Uh... Maar het, het is, op zich, ze zijn... Het is nog niet, er is nog niet een, een situatie binnen, dus de... De hanen en de kippen, dat, dat ik denk van hier... Uh, ja, dit is uh, niet helemaal handig. Dus, uh, en dan kunnen ze lekker samen lekker de winter door en... Uh, mm -hmm. Het ziet er ook naar uit dat ik van diezelfde Joske, en, maar er zijn ook het, kippen volgens mij van, al, van alle kanten nu uh, ons aangeboden. Dus uh, kijk, op het moment dat er meer kippen en andere gevogelte uh, er rond gaat zouden rond het huis, dan, uh, dan kunnen we op het moment komen dat we gaan kiezen van dat, uh, dat we een bepaalde ingrijp gaan doen. Ja. Ja. Maar voorlopig, ik heb voorlopig niet, uh, ik heb nee. geen last van. Nee. Ik weet, nog uh, eens dat het uh, leven begint het begin. Ik even ook even meegeholpen. Maar stel je voor dat je nou in je moestuin, kunnen ze daar komen? Nee, nee, die hebben ze nog niet... Uh, nee. Ja, daar kunnen ze wel komen. En uh, theoretisch gezien, qua afstand, wat, ze nu af, uh, wat de maximale afstand is tot het nachthok... ...zou ze daar ook moeten kunnen komen, maar daar moeten ze een heuveltje over en dat hmm. doen ze nog niet. Ik weet niet, en ik, okay. ik, het lijkt erop dat ze dat niet doen, want hun route ligt rond het, rond het huis en dan... ...ja, dat is niet gelukkig nog richting de tuin. Okay. Maar dan nou weet ik niet, het is wel leuk dat je erover begint, want ik heb ook een kast gebouwd samen met mijn vader. Een heel fantastisch kast mm -hmm. van Oud pallets en uh, ja, die staat nog steeds en dat is helemaal fantastisch. En... Uh, ik, ik had zelf uh, het idee van, misschien is het ook niet verkeerd om die kip hier eens een keertje uh, te plaatsen zo voor uh, een paar dagen. Maar dan weet ik niet of dat ze, dat ze die tocht. Dus als ik ze daarheen breng, dat ze dat zich herinneren. Of dat ik ze dan moet of dat ze zich dat herinneren. Ik, ver, ik vermoed van niet, want een kip is ook kip is redelijk nieuw in mijn omgeving en uh, komt niet altijd te snel over. Maar... Nee, een kip is uh, heel erg terreingebonden. Dus als die weet waar hij slaapt dat is eigenlijk de plek en het liefst wil die eigenlijk uh, daar maar uh, drie of vier meter vandaan maar het rare is dus als je een kip dus buiten laat slapen wat wij dus hadden, wat dus ook verboden is hè? Nou, het, want het, het, daarom, het gebeurt daarom, ja, daarom raakten we onze kippen kwijt want die hadden geen nachtvak, want wij hadden kippen die waren gemaakt voor buiten dus 20 graden vorst, maakt er niet uit maar ben ik ben ook geïnteresseerd in die kippen nou ja, want... het probleem is, die, die zijn dus op een gegeven moment allemaal bij de politie terechtgekomen. En daar hebben we er toch maar heel weinig van teruggekregen uiteindelijk. Maar zijn dat waar zijn... Maar kom, daar zijn want... want die overleefden dus niet waar ze opgeslagen werden, zal ik maar zeggen. Het was gewoon echt zo'n soort uh, opslaggebouw. En daar werden die kippen ingezet. Terwijl die kippen, die dus gewoon buiten. Nou, alles wat dat overleefd heeft... Die, nou, oké. Okay. Die beesten, die hebben we weer bij een hele lieve mevrouw ondergebracht. Mm -hmm. En... Daar is nog steeds aan te komen. Maar het ja. probleem is dus. Ik mag nog steeds zelf maar geen kippen kip, houden. Ja, die, want die, kippen mogen niet buiten. Maar, maar die kippen die jij dus zegt. Die min 20 aankunnen. Ja. Die, die kunnen dat aan. Door de evolutie. Die ze in, in het, hier in het koude hebben doorstaan. Het is, of, waar het komt is, die kip vandaan? Het is komen die origineel. Friesenhoen. Ja. Okay. En dat Friesenhoen. Dat werd hier al aangetroffen door de Romeinen. En de Romeinen zeiden. Uh, ...dat het leek op een doek... ...waar je dingen mee afnam... ...en een doek waar je dingen mee afneemt... ...dat is dus zo'n zo vakjespatroon... ...ik weet mm, niet... Ja, ja. ...tegenwoordig heb je nog steeds theedoeken hebben... ...dat ja, vakjespatroon... De ...van die grote... ...ja, rode, ja, ja van dat soort vakjes... ...nou, hun veren zien er zo uit... ...ja... ...en dat is dus het Friese hoen... ...en dat hoen, okay, dat werd hier toen al aangetroffen... ...toen de Romeinen hier binnen okay. trokken... ...en dan moet je je voorstellen dat zo'n kip zo'n die komt dus helemaal uit Maleisië. Ja, want daar, dus dat, dan dat moet ja, je is. voorstellen hoe snel die landbouw en, en die, die veeteelt, hoe snel dat verspreid is over de wereld. En want dat niet alleen en hoe is lang? Romeinen heel lang ja, geleden. Maar dat is, ja, dat is het niet. En, en dus ook wat ik dus ook niet denk, is hoe, la, hoe, sne, hoe snel zo'n kip zich kan eigenlijk kan aanpassen aan uh, andere omstandigheden. Hè? Mm -hmm. Als wij die van origine op naar komt, eigenlijk is het een tropische vogel. Ja. Dat dus zeker weten, maar het zijn eigenlijk meerdere tropische vogels die het met elkaar gedaan hebben. Want je, het Bankiva Hoem is een van de belangrijkste voorouders, maar dan heb je nog het zonnegaat Hoem en dat soort dingen. Okay. Dus er zijn er nog vier in ieder geval die. die en de komt allemaal uit Maleisië ook? Het komt allemaal uit Maleisië. Oh. Maar Maleisië heb je ook bergen en ook koud. En Indonesië, weet je dat stukje? Of zo, dat je in de Maleisische regenwouden ook waarschijnlijk wel volst komt. Ja, ja, ja, ja. Bedoel, dat is juist. Leuk. is ook tropisch. Dat is het leukste. Ja, Rhododendron is tropisch, ja, dat klopt. Maar die groeit wel op de Himalaya. Ja, oké. Okay. Nee, okay. ja, ja. <laughs> ja, maar dat was toch de reden ook waarom die, dus hier ook, uh, waarom ja. dit hier ook doet. Hè? Ja. Met omdat die wat hoger Ja, en net zoals die boom waar we net mee aan het uh, rommelen ja. waren, ja. dat is eigenlijk ook een tropisch ding. Of in ieder geval subtropisch ding. En. In de subtropen doet hij het net zo goed als hier. Ik krijg net zo'n hoge productie als dat ze daar krijgen. Echt waar? Ja. Dus daar, ja oké. Okay. Ja, dus daar groeit je ook heel Daar groeit hij in. dus ook zo ontzettend lang duur. Boeiend maar. Ja, want... Ja, toch? <laughs> Is het niet een hele... Ik bedoel, Guus had net even een introductie gegeven over waar dit programma over het algemeen over gaat. Ik kan me voorstellen dat de, de dimensies hebben... <laughs> Het is dus wel even een heel ander verhaal als wat we okay. gewend zijn, of niet? Ja, nou, ik denk weet ik niet of dat het uitmaakt. Ik zeg ook maar wat. Ja, de meeste mensen blijven gewoon luisteren. En, uh... okay. ja. mm -hmm. uh, pis drinken. Ja, dat, dat zijn mensen die dat doen, ja. ja. Wij niet, hè? Nou, ik, uh, voel, ik, voel, ik heb niet per se de behoefte. <laughs> nee, nee, oké. Okay. Maar ja, ik ken, ik ken ook zelfs mensen die dat doen. Ja, ik ook. Ja en die, die zweren erbij ja, ja. en er is toevallig een discussietje aan de hand ja maar er is een discussietje aan de hand over of je dat wel moet doen ja maar volgens mij is dat, een, is dat een, een oneindige discussie ik vraag me af of want ik bedoel dat is natuurlijk altijd, uh, uh, het verhaal met dit soort um, hoe moet ik het zeggen um, ja, nou het, uh, uh, het, um, het, um, ja, het is wel afvalproducten een, een, een, te gebruiken en jij hebt een slimme truc veel slimmer als het te drinken. Want als je daarna je smeerwortels geeft mm -hmm. en dan die smeerwortels weer in een giertel doet, ja. die gier dan weer gebruikt voor je groenten. dan krijg je twee keer zo grote groenten. Ja, en Alleen, dan even, eet je toch eigenlijk je eigen pis. Waarschijnlijk zal ik het op een iets andere manier moeten. Doen. Ja, klopt. Ja. Maar ja, zo gaat het ook met Human Manual. Ja, nee, met, met zo, hoort het, zo hoort het gewoon te gaan. Ja, maar ik, ik oh, vertel die mensen niet dat er poep bij je eten, eten komt kijken. Nee, nee, nee, nee. nee. Hooguit, nee, nee. een beetje oh, oh. paardenpoep. Ja. <laughs> Precies. Dat is ook al eng voor het beetje. Maar, maar um, ja, het is, kijk, het is natuurlijk wel zandgrond. En als ik zo'n emmer pis daar over het smilte heen gooi, nou, ik, ik, ik weet niet. Maar soms dan uh, gaat wel eens de gedachte om me heen dat ik denk van misschien dat hooguit 10% van wat hier nou overheen giet ook daadwerkelijk in het plant terecht komt. En de rest zakt zo door. Nee, dat is niet waar. Door. Want het is allemaal zand, hè? Ja, dat is niet waar. Kijk, het mooie is nou net... ...want als je tegen een boom op pist... ...dan gaat die bomen ruiken. Een heleboel beesten die ja, hebben daar... Is, ...een hele goede, die, ja. goede methode om hun terrein af te bakenen. Zo doe je dat. Maar gewoon... ...als je gewoon ergens gewoon pist... Ja, ...en stel je voor... ...je bent een vijand en georiënteerd op pislucht... ...weet je wel? Ja. Dan vind je mij nooit... ...want ik pis altijd op de grond... ...en nooit tegen een boom, nooit ergens tegenaan. Want dan is het weg. Ja, er zitten zoveel ik, bacteriën in die grond, Echt dat serieus. Dat snel weg is. Hier, zelfs op het ja. trottoir hiervoor... ...en dan heb ik een heel raar uh, trottoir... ...dat weet ik, want dat is van bakstenen. Maar je hebt normale met grote tegels... ...zelfs daar, in die kleine gleufjes daar... ...zitten genoeg bacteriën... ...die, dat die direct, want ik heb namelijk, direct die geur ik heb toch, maar gaan we, we gaan En dat is toch idioot... ...dat dat ja. gewoon iets is zodat je gewoon je vijanden die vinden je nooit, Want je pist nou ja, gewoon ja nergens je, je tegen je. Ja, hebt het over vijanden, ja, maar. Nee, maar doet, beesten denken ja, ja, zo, precies. En mensen zijn. Ja, best wel een beesten toch? Oké, okay. <laughs> maar even anders gezegd, eh. Uh <laughs> ja. Wat een onderwerp. dat maar ja, ik, bedoel, ik ja, heb ernaar Ik Mensen een hebben het al! Ik, ik woon dan uh, op, een, op een. Ik bedoel, ik denk dat, dat jij, wat ik nu gezegd dat dat niet, ja, misschien kan je het doen, maar. Ik heb de neiging om niet op de wc te pissen, maar gewoon buiten. Ja? Ik ben een uh, buitenpisser. Ja, ik ook. Ja, nou, en ik doe dat dus uh, aangezien uh, het snelst buiten is als ik binnen ben, is bij de voordeur. Mm -hmm. Dus ik pisse bij de voordeur. Ja. En laatst bekroopt mij uh, het idee van, nou is eigenlijk misschien eenmaal me niet eens zo verkeerd nog niet. Want iedereen die hier, ja, en aangezien nogal veel mensen met een hond rondlopen, weten ook meteen die honden wie, wie, er, op, wie er woont. Wie Wel als je, op, je, je tegen je huis aan pist. Nou ja, ik bedoel... Uh... Je moet nergens tegenaan aanpissen. Als je over de grond heen pist, weet niemand dat jij daar bent. Ook die hond niet? Ook die hond niet. Hoe lang is dat? Zo snel weg? Dat is zo snel weg. Maar ook als het overlaat... Zo mooi zit de wereld in elkaar. Er is gewoon allemaal beestjes die staan te wachten dat we op de grond pissen. <lacht> Ineke die weet er ook alles van. Ineke is ook een buitenpisser. <lacht> en Tom die weet ook dat je nooit ja. tegen een boom moet pissen. Ja. Je moet nooit tegen een boom op pissen. Gewoon dames en heren. Pis gewoon op de grond. Dat gaat altijd goed. Maar op het asfalt zou ik het niet doen. Tenzij jij anders. Want het asfalt dat ruikt nog drie jaar later <laughs> nadat jij er geweest bent. Een hond vind je dan altijd. Asfalt asfalt absorbeert. Ja, dat zo af is dat. Maar dan glij je wel onderuit als het net begint te regenen. Ja, dus... dus. Mooi, maar af en toe even dus een, een blik op het scherm. Ja, het reacties. gaat echt over ja. wat jij zegt, hoor. Ja, lijkt het toch ja. Ja, fantastisch. Ja. Dus ja, dit hadden mensen niet verwacht, maar... Nee, tot nu toe hebben we geen commentaar aan nee. Nee. nee. nee, maar het was gewoon oh. zo van... Nelly die vroeg mij, uh, nou pak een beet. Eén minuut voordat haar uitzending begon. Van, zou ik het kunnen overnemen? Mm -hmm. nou, toen zat ik dus al heel enthousiast. van Nou, euh, nou niet zo enthousiast. Maar ik denk van nou oké okay, dat doe ik. Voor Nelly doe ik dat. En ik, ik, ik zat dus al. Dacht ik uit te zenden. Maar Nelly was er gewoon. Oh, ik hem heb hem dus op, al heel uh, veel verhaal gehouden. Oh, je had al, uh, wat je en ik had, had dus al gezegd: van nou, er komt een gast en weet ik wat. En uh, ik kan er niks van doen, maar jij kwam gewoon op bezoek. Ja. Dus ja, eh. Uh, ik pas maar aan, hoor. Nou, ik vind het sowieso een heel goed gesprek eigenlijk. In ja. en het is dat we, leren we, zo we leren, Kijk, ze hebben we een invulling in het programma, ze dus leren we elkaar ook weer eens wat beter ja, kennen. Ja. En we kunnen dus over pis praten. Ja, dat onderwerp, dat gaat goed af, hè? Dat gaat buitengewoon goed af. Nou, we gaan even de chat lezen, hoor, want dan nou wordt het echt gek. Sokken nat. Uh. Maar dat betekent dus ook dat iedere luisteraar diezelfde chat die wij hier zitten te lezen ook kan lezen. Ja, ja, ja. Daarom typen we ook niets, want stel je voor dat ze dat zouden zien, uh. <laughs> toch? Ja, precies. Nu kunnen, ze, nu kunnen we er nog op hopen dat ze niet opletten wat ze zeggen. Nou, ja, maar ze letten wel op, hoor. Oh. Allemaal? Ja, ja. Iedereen? Maar Met die kippen. Wil je, wil je nog meer bezig ja, daar? Oh, ja, fantastisch. ik gelijk wel. Ja, ja. ja. En, en, uh, ja en nou, ik heb nog beesten genoeg, en, hè? Ja, ik weet het. Ook een klein beetje rond die hè? Om daar het zo over te horen. Ja, ik bedoel, kippen zijn eigenlijk de eerste dieren die ik van dichtbij uh, meemaak. Want, uh, ik ben hier nu in Utrecht, eigenlijk de, de, de hoofdreden waarom ik hier ben is omdat mijn moertje van de week jarig is en uh, hier is En hij is allergisch voor stof en uh, een hoop uh, toestanden, aan, aanverwant daaraan. Dus wij hadden vroeger nooit huisdieren. En uh, dit is voor het eerst dat ik zo een dieren van dichtbij meemaak, hem fantastisch. En ik denk dat de kip een heel leuke introductie is daarvoor. Ja, ja dus... En dan heb ik het over kippen, maar uh, ja, er zijn een andere voor die ook hartstikke boeiend zijn, die, die redelijk vergelijkbaar, vergelijkbaar verzoor, uh, te verzorgen zijn ja. als kippen. En dan denk ik aan uh, paalhoenders. Ja. Uh, ik vind, zou het ook leuk vinden om een koppeltje pauwen rond te hebben lopen. Ja, pauwen maken een hoop herrie hoor, hè? Ja. Maar die doen de haan ook. Dat, ja, nee. Maar de belangrijkste reden om geen pauwen te nemen... is die maken echt veel meer herrie. En op momenten dat je het echt niet verwacht. Gewoon. Dat is echt gewoon... Maar, uh... maar daar zijn buren... die hebben een pauw. Ja. En daar zijn buren die hebben een pauw. En over het algemeen ik ze. Ik het is niet zo dat ik het continu hoor. Oké. Okay. Hebben ze witte? Of maar tonen? ik moet wel zeggen... als wij nee. pauwen zouden nemen... Ja, dan zijn er de, dan, dan, dus die pauw die wij zouden nemen die communiceren met die pauwen ja, en die mm -hmm. communiceren met die pauwen dus ja. het zou kunnen zijn dat, ze, dat, dat, het dus, dat de ligging van waar wij zitten niet zo handig is de, in verband met de andere pauwen en okay, omgeving, maar ik weet niet, waar heb je het over de meest on, ongunstige momenten waar heb je het dan over om, om gewoon die beginnen gewoon een keertje twee uur s nachts. Ook. Ja? ja maar ik bedoel ja. ja maar wat hebben die mensen voor pauwen, hebben die gewoon van die blauwe pauwen of van die witte uh, pauwen ja, ik denk gewoon de allonbekende blauwe pauw. Nou, als je pauwen houdt, moet je witte pauwen nemen, want die hebben het beste vlees gewoon. Oké. Okay. En op een gegeven moment, als je die herrie zat bent, dan... Uh, ...dat je er nog een reden toe hebt. Maar om jij, jij, hebt. Jij, jij, jij gaat het eens afmerken, kijk. Ja. nou nee. pauw is een heel leuk beest, ja, hartstikke mooi. Is mooi. En, dan ook, en ik heb vrouwtjes ook laatst goed bekeken, eigenlijk ook net zo mooi. Supermooi, ja. ja. Maar je weet dat bij vogels het andersom is, hè? Wat bedoel je? Nou, die ja, ja, vrouwtjes, die ja, ja, zijn... Uh... Ja, maar ik vind die, daarom zeg ik, ik vind die vrouw eigenlijk uh, ook fantastisch mooi om te zien. En ik vind het een beetje bruut om dan te zeggen van, uh, we nemen alleen een man die spouw, want dat, uh, nou, ik weet niet. dat is het ook niet. Weet je wat zo'n veren oplevert? Nou? Nou, ik denk dat je daar toch wel uh, 1,10 euro voor kan krijgen. Is dat zo? Ja. ja. Maar het beste heb ik Je geen centivus, verschillende Nee, nee, dat is gewoon een echt heel problematisch. Me, misschien ben ik wel eigenlijk nog steeds. Nee, nee, nee, nee. We hebben ontzettend, bij mij, hè? hebben ontzettend veel juridische kosten. Ja, ik, en, weet uh, het, ik ben Ik, uptreft, uh... ik ben dus eindeloos bezig, weet je wel. Ik, ik ben nu een, uh, een test aan het beginnen met uh, zeven verschillende paarse wortels. En denken mensen, paarse wortels, waar gaat het over? Nou, gewoon, die bestaan gewoon, die bestonden vroeger ook al. En ik heb er zeven van een. Uh, en, dus, dit is en er worden er maar drie aangeboden. Dus dit is de tijd om daarop in te haken. Ja. Ja, ja, het nadeel is in. alleen van ja. paarse wortels. Die smaken naar bietjes. Heeft dat iets biet... iets bietgene in zich? Of nee, nee, het, nee, niks, nee, nee. Het is een nee, totaal nee. andere tak, toch? Nee, je moet je voorstellen. Je had vroeger... Uh, voordat de oranjes in Nederland kwamen... Dat is echt een heel gek verhaal. Voordat de oranjes in mm -hmm. Nederland kwamen... Had je alleen maar witte en paarse wortels. Ja. En op een gegeven moment kwam er in Horen, een, een of andere boer die kwam erachter, dat hij ineens een paar oranje worteltjes had. En toen kwamen net de oranje's in Nederland. Dus ja, dat was een 1500 dat was een zoveel. Afwijking. Ja, mm -hmm. 1500 zoveel of zoiets. Nou, en uit die Scarlet horn zo, zo heette die, dat ras, in ieder geval internationaal gezien, want zaad werd ook in die tijd al over de hele wereld verhandeld. In 1500? In 1500, ja. Ik heb al Hier uh, in Utrecht op de Mariaplaats. Dat was de zaadmarkt. En die zaadmarkt die was er al vanaf 700 zoveel. En er was alleen maar zaden te kopen. En dan, als je dan weet dat Utrecht dan hevig gehandeld dreef met York. En dat is echt in Engeland. En, ja, maar dat, dat vind ik nog niet eens zo raar. Nou, maar uit Utrecht. Je redelijk dichtbij. Uit Utrecht, je ja. zit hier midden in het land. Ja, ja, maar ik bedoel van, Ze gingen ja, naar, naar de Zuiden Zee. Amsterdam is niet zo. Ik nee, de Zuiderzee gingen ze Ja, precies. Ja. Okay. Maar ook bijvoorbeeld uh, richting Afrika en richting Azië bijvoorbeeld. Uh, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Maar bijvoorbeeld wel uit China bijvoorbeeld zijn wel alle sinaasappels al in, in de tijd van de Romeinen daar ja. al terecht gekomen. En dat is ook wel vrij logisch vanwege de Genghis Khan, weet je wel, zo een van de uh, veroveraar uit Mongolië. Die is helemaal tot aan de Romeinse poorten gekomen. Alleen toen ging er iemand dood en toen ze allemaal weer terug en zo. Uh, want ja, die Mongolië die hielden niet van land verder. Die wilden geen land verkopen, die wilden die dingen verkopen. Ja, die waren spullen aan het halen, klaar. En we zijn er nog steeds op de een of andere manier. Maar even nog, nog eventjes wat, wat, ik, wat kijk. ik ik had nog gevraagd. Nou, hier betekent hebben we... Dan dat wacht de... even, wacht even, wacht even. Kijk, kijk, kijk, we krijgen hier een hele mooie link linkaarttoets oh. en die krijgen we daar nou. Leuk. The history of the carrot part one. Maar kijk. betekent dat nou, Guus, dat die dan, oranje wortel... Hier is dus die kleurtjes. Dat die oranje wortel zijn, zijn, zijn origine heeft hier in het... In, in dus Nederland, in, in we, ja want bijvoorbeeld als je naar Syrië gaat en je wilt wortelzaad hebben en dan wil je niet uit zo'n pakje weet je wel, zo'n gewone klant met een foto erop, maar je wilt gewoon uit die grote zak hebben, dan krijg je altijd paarse wortels die Syriërs die weten helemaal niet hoe interessant het is, want het rare is in de genenbank in Syrië geen paarse worteltjes te vinden, die kun je brieven schrijven wat je wil, paarse wortels nou, nooit dat van is Terwijl dat, om de hoek, uh. dat verbouwt dus iedereen in zijn eigen ja. achtertuin dat is toch raar ik kan wel stellen ja wie geeft die link, dat vind ik wel heel leuk Dread red. Red, red grappig nou is eentje om hem te halen hier kijk maar The noble carrot has been known as an orange vegetable thanks to the patriotic Dutch growers who bred the vegetable to bake it less bitter than the yellow varieties ja Zie je het? Oh, geinig. Ja. Hm. Dus een oranje worteltje is Nederlands. <laughs> <laughs> nou, dat is toch humor? Ja, grappig. Oh, ja. Pas <laughs> wel, mm -hmm. Nou. Wie weet kunnen we het red zo ook nog live laten horen? hè? Hmm, toch? Wat is er? Weet ik niet. Weet je zomaar niet. Mensen zijn nog steeds bezig over de worteltjes en uh, Nederlandse tomaten. Iedereen zei het nog. <laughs> nee, nee, nee. Jochem, ik zal je één ding vertellen: Nederlandse tomaten, die bestonden ooit. Maar dat is in de tijd van Pargea. En dat is dus dat alles aan elkaar zat. En toen hebben we een stel idioten hebben alle tomatenzaadjes vanuit Nederland meegenomen naar Zuid-Amerika. Met me niet. Nee, natuurlijk niet. Maar ik leg het jocham <coughs> even uit. En die hebben al die zaadjes meegenomen naar Zuid-Amerika. En sindsdien allerlei tomaten uit Zuid-Amerika. Heb ik zelfs een heel lekker tomaatje wat het bij iedereen echt doet. <coughs> wat heb je voor jou tegen? Voor jou? Ja. Ik vind het uh, toch? Ja. Kyoto. Die bedoelde, coyote, ja. Coyote? Die bedoel je? Ja. Fantastisch. Dat, dat is een goede tomaat, toch? Hij heeft wel een dikke huid, maar het ja, ik niet erg. Is die lekker? Ja, heerlijk. is echt fantastisch. En die doet het gewoon? Mm -hmm. ja. En waar komt die vandaan? Nou, zeker het is. Uh, Van het landgoed van meneer... Van die speakers. Ja, dat, is. Ja, dat staat er... Zijwaarts staat het erop. Ja. <laughs> Dus dat zeggen we voor de rest niet. Maar het komt van een landgoed. Van een, een of andere hele bekend iemand. En, uh, ja, en daarom heb ik het Rasma Coyote genoemd. Want Weet, ik wist geen zelf, betere naam voor die man. Je is dat zelf. Ja, hij is fantastisch. Ja, ja, ja. Nou, en die geldt inmiddels uh, door de hele wereld van de tomatengroeiers als ja? de top. Nou, oké. Okay. Ja. Pangea is heel lang geleden en een panga is gewoon een. Uh, hoe heette dat ook Een duivelsvis of zo. Oké. Okay. Oh, die, die. Ja, die hele enge. Ja. Die heeft heel lekker wit vlees. Panga. En dan heb je Pangea ook. Maar mm -hmm. op de een of andere manier krijg ik zo meteen de schuld dat ik daarover begonnen ben. Let me op. is mm. niet anders. Ja, dat, is, dat zou dan. dat is ook een tomaat. Uh, nou, ik heb nog genoeg tomaten die geen naam hebben. Ik heb er een heleboel die heet E zoveel en 12 zoveel. En, en eigenlijk de E-nummers vind ik het mooiste. Want die hebben allemaal rare kleurdingetjes. En dan denk ik van, nou, als je dat nou E zoveel noemt, dat staat goed op een verpakking. Met drie, met drie Dit product bevat alleen maar E. En dan zitten er alleen maar tomaten in, weet je wel. Ja, ja, Toch? Er zijn wel een aantal tomaatjes van uh, die ik uh, ooit eens een keer of niet heb gekregen. Er ja. zijn echt wel een uh, ontzettende boek, lekkere tomaten. Heb je die kast nog uh, van die die je gekimmerd had toen? Mm -hmm. Want dat heb je net al verteld dat je ja, die ja, had. Hè? Maar die ik stel voor graag domme vragen. Nee, maar die hebben we zelfs uitgebouwd. We hebben die kas die dus stond, eigenlijk toen, hè, al toen wij elkaar voor het eerst ontmoetten die was 6 meter bij ja, een kleine 3 meter. En uh, die hebben we nu uh, met 10 meter lengte dus nu 16 meter, allemaal van pallets gebouwd. Het enige wat we hebben gekocht is eigenlijk uh, tuinbouw, plastic, van overeen getrokken. Het uh, dus, is fantastisch om daar gebruik van te kunnen maken. En, uh, daar staan dus onder andere die nachtschades in. Okay. Ja. Pepers ook. Uh. Ja, pepertjes. Ja. En wat? Ja, um, ik heb wat, uh, uh, uh, wat voor pepers. Um, van een bekende zaden, zadenbank hier in Nederland heb ik uh, wat peperrassen. En uh, ik heb van een andere, uh, van deze meneer, heb ik ook nog een, yeah. een zakje uh, uh, uh, pepers, uh, Carib uh, een, ja, een Caribische uh, blend, zeg maar. Maar yeah. dat viel me een beetje tegen als ik zag wat daar precies aan diversiteit uit is gekomen. En dat uh, heeft waarschijnlijk deels ook mee te maken dat mijn, dat mijn analyseringsvermogen nog niet uh, dat is wat, uh, wat het zou kunnen zijn. Maar uh, ik, ik zie niet zo heel erg veel, niet zo uh, gigantisch veel onderscheid. Dus uh, ik denk dat uit dat zakje zijn er misschien, heb ik misschien vier verschillende rassen kunnen onderscheiden. Ja, oké. Okay. Ik weet is... niet of dat veel is voor uh, die Nou, ja, ik uh, denk meneer. dat het zo, zo die manier rekenen. Ja. Ja, want die mag hier bij naam noemen. Okay, ja. nou, meneer Freken... Uh, is iemand die... Uh, ja... die verzamelt zelf niet... en die kweekt ook zelf niet, maar het is echt een handelaar. Ja. En die kijkt dus en overal... Een op... hele mooie schrijven. Ja, ook. En ik... lever al sinds... een jaar of zes geen zaad meer aan... meneer Freken. Vanwege dat het gewoon... Uh, ja, het gaat alleen maar gelijk weer weg. En... Als ik zaad lever, wil ik liever dat je het zelf in stand houdt, Want anders moet ik de hele, tij, de hele tijd maar weer dat zaad in stand houden. Ja, ja precies. Ja. En ik heb liever dat maar ik weet, weet dat toch, er weet je alle... Dat je toch op het moment dat je van hem levert. Dat hij zelf niet de gelegenheid nee, nee, in Nee, nee, in die tijd was Deed hij dan dan bezig dan? Ja, bezig met arbeid en dat soort dingen. Ja, ja. ja, Maar het is maar een heel klein winkeltje hoor in Deutschland. Ja, ik ben er geweest. Het is echt heel klein geweest. winkeltje. En, en er is niemand die zoveel pompoensoorten heeft als hij. Ja, maar of dat allemaal even kim is, is het. Hé, uh, hey. wat een mooi geluid. Nou, die op, je moet je schijf. opnemen. Je kan hier naar boven toe en dan, ik heb een lampje en dan hoort niemand je. Want nu hoort iedereen je. Nou, dat geeft me niet, want dit is hartstikke live. Maar hey, da daar kun je ook staan, ja, tuurlijk. Het gaat allemaal vanzelf zo, Nou, Guus zelf levert nog zaad genoeg, want het, dat is dus nooit het probleem geweest, maar uh, sommige zaad, uh, dat, uh, dat, dat levert ik niet meer. En aan, aan sommige mensen levert ik dat niet meer, vooral vanwege dat ik gewoon, uh, ja, graag gewoon, uh, ja, heb dat iedereen, als ze van mij zaad afnemen, dat, dat ze daar ook wat mee doen. Ik, ik, ik wil gewoon... Uh, ik wil zaad... Uh, aan iedereen geven. Zodat iedereen weer uh, zaad heeft. En er zaad mee maakt. En dat is een funsig verhaal eigenlijk. Als ik die nou zo over nadenk. Het kan eigenlijk helemaal niet in deze tijd. Dus Ik denk dat ik in deze tijd... Dat gewoon dan maar even laat. Ineke. Daar hebben we het nog een keer over hoe het gaat. Met het zaad. Maar... Wat een ingewikkeld verhaal zeg. Jeetje, nou Ineke gaat gelijk slapen. Oh nee, ze gaat plassen. Kijk, nou. Dred snapt helemaal de grap van de E-nummers. Kijk, want je... <laughs> je begint ook met de goede E260, inderdaad. Dat, dat is de goede reeks. En, uh, ja... Nou, dat is het juiste woord, uh, I believe. Ik heb hier een hele grote spermabank. Ah, Barst die van het zaad gewoon. Dus alleen maar zaad hier. En, ja, plussie, natuurlijk. En het heetste pepertje. Nou, een van de heetste pepertjes. Nou, laat mij eens even denken. Ik weet al wie je heet, denk ik. Oké. Okay. Tenminste, we gaan even terug naar meneer En ja? Daar heb ik een zakje. Uh, een zakje een zaad verkocht, dan wat dan volgens hem tapers is en dat heet de tapein. Chili tapin. Ja, chili tapein ja. is dat. Maar heb je die plant ook gezien al? Uh, ik heb hem groeiend gekregen, maar niet bloeiend. Want chili tapein is hmm. namelijk een, een korte dagplant. Dus die chili tapein, als je die zaait, uh, pak hem begin maart. Dan heb je hem wel, dan krijg je hem echt gewoon. Want hij heeft die, die eerste groeiperiode nodig van die korte dagen. Weet je, hoe ik heb hem volgens mij groeiend heb gekregen, omdat hij vrij laat kreeg, want hij vrij ja. laat, het duurde heel lang voordat die kiemde. En toen heb ik hem de winter doorgesleept in een pot. Dus heb ik hem in het voorjaar weer in de kast gezet. En dus, dit jaar, dus afgelopen seizoen heb ik hem niet te bloeiend gekregen. Dat is raar. Want, maar ik moet wel zeggen, waarschijnlijk stond die achteraf gezien toch niet op een ideale plek, want daar, uh, daar vlak in de buurt groeide dus een uh, nogal vegetatieve uh, pompoensoort. Uh, dus waarschijnlijk heeft hij ook niet genoeg licht gehad om uh, goed te kunnen groeien. Ja, dat is hem. Ja, dat, de Habaneros, waarvan iedereen zegt dat ze zo heet zijn. Die teepins, die zijn nog heter. Wie, wie had het net over een andere dan? Welke, welke, welke hoe heette die dan? Het heetste pepertje, hoe moet je weten. Nou, dat, dat, dat is die taping ja. waar jij het net ja. over gehad hebt. Ja. Nou, ik zoek dat net op. Ja. Over hier. En dan zie je dus ook dat dat veel heter is als de habanero. Oh, daar heb ik nog nooit van gehoord, van die habanero. Nee? En die is ook heet, dus. Die is ook heet. En dan heb je nog uh, Madame Jeannette. Ja, die ken ik ook. Ja, ja maar die hebben een hele lekker aroma Ja erbij. precies, die is heel heet, maar ook een smaakje. Ja. En dan heb je twee kleuren. En de een is weer net wat minder heet en die ja. is ook weer net wat aromatischer. Ja. die kreeg ook niet gekiemd, ook weer van dezelfde meneer. Die, die was niet, nee? niet gekiemd, nee. Oh. Nou, dan zal ik sowieso even voor je kijken. Dan ga ik nou even plassen. Ja, doe. En dan vertel jij die mensen dan even een uh, heel vaag verhaal of zo misschien? <laughs> nou ja, kijk, daar word ik heb ook even op het blok gegooid. Daar ben ik nooit zo goed in, maar. Een vaag verhaal vertellen weet je. Wat moet ik hier nou toch voor een vaag verhaal oplopen aan? Hmm, ja. Nou ja. Ik, eh. Uh, ja, dat is dan. Uh, niet helemaal mijn ding, maar... <laughs> ja. Hete petjes. Mm -hmm. En hebben ze nou al gezien? Nou, ik zie, ik zie wel wat termen voorbij komen. Dat ik denk van... Uh, mm -hmm. Mm -hmm. Zoals? Kijk hier, de, de gaan, ik zie nu ook dat er allerlei verhalen overweergaan die niet direct iets te maken hebben met uh, waar wij het over hebben. Oké, okay, nee, maar I believe kan ik wel een antwoord geven. Als je een boom hebt uh, en je wil die groei en zo van die boom uh, inperken, dat is heel makkelijk. Maar moet je die boom wel planten zelf? Want als die boom er al staat, is het een stuk moeilijker. Want dan kan je hem hoogstens echt uh, ja, treiteren en bijna kapot maken en zo. En dan wordt zo'n boom heel triest van, en mm -hmm. dat ziet er niet echt best uit. Als je een boom compact wil houden, wat ze vroeger ook deden, was een tegel ingraven. Dus, Vlak onder dus, zijn kern eigenlijk, waar ja, een pen op, zou komen. Ja, precies. En als je daar nou een tegel onder zet, dan krijg je dus een compact groeiende boom. Zegt, en bloei, wat hier staat ergens, eh, bla bla bla bla bla, hier de bloei, dat gaan we natuurlijk nooit tegenhouden van een boom. Dat is eigenlijk een noodkreet van, nou het gaat niet goed hier, ik, euh, ik wil weg, ik ga ergens anders heen. Ja, dat is eigenlijk een van, ja. Uh, ja. Dus hoe beter zo'n boom bloeit, hoe slechter die aan toe is. Dus daarom heb je tegenwoordig appelbomen die maar 12 jaar hoogstens oud worden. <laughs> ja. Het bloeit bij het leven, maar het, het mannen, bij het leven ja. maar het gaat wel gelijk op. Terwijl een appelboom kan ook gewoon 200 jaar oud worden. Mm -hmm. Jij had nog zo'n flesje, hè? zeker. Deze, die die, die maar, doet niet meer. Dat is wel typisch dat jij dit, dat, dat dit überhaupt wordt gevraagd, dat nou we het hier zo over hebben. Maar um, ik hoor van uit bepaalde kringen, en dan uh, in het speciaal, waar jij zo, waar jij zo mm -hmm. <laughs> ja. blij van wordt, de, de permacultuurkringen, ja. hè? Ja. Die, dat eigenlijk als je... Dat, eigenlijk, dat is de spermacultuur? ja. ja dus, Oké. Okay. Op het moment dat we aan een boom gaan klooien, dat dan, uh, dat dan, je moet blijven klooien. Dus met andere woorden, als je gaat snoeien aan fruitbomen, dat je blijft snoeien. Ja. Terwijl als je dus een fruitboom vanaf zijn prille stadium niet uh, beroert in de zin van snoeien, dat, dat, dat er eigenlijk nooit snoeien nodig is. Klopt dat wat? Klopt, alleen je krijgt hele rare boomjes. Heb je wel eens appels gezaaid? Appels gezaaid. Yeah. Uit, uit de zaadjes van ja. de appel. Nee. Uh, binnen 7 jaar heb je een appel. Nou, je bent nog jong genoeg. Mm -hmm. Hebben we net gehoord. Dat mm -hmm. moet kunnen. Ja. Appels zaaien. En dan? En dan van appels die je lekker vindt. En wel even een bordje erbij zetten van waar je dat zaad dan vandaan okay. haalt. Okay. En dan... Uh, en wat heeft dat... Nou, hebt. dan kun je zien wat er gebeurt. Wij uh, pakken mee, 80% van alle zaailingen die je zal hebben, krijg je een soort struikje. Ja. Wat een soort uh, ja, krom over de grond gaat groeien. Helemaal niet lijkt op wat wij kennen als een appelboom. Ja, precies. Is dat nou oké? Okay? Die leveren overigens wel een paar jaar lekkere appels, maar daarna gaan ze dood. Want dus je hebt een kort, groei, een kort, uh, nee, kort nee, leven eigenlijk. Nee, het dan. stomme is dus, als er nou zo'n lekkere appel aan zo'n raar tromp plantje hangt, ja, dan nemen ze daar uh, de oogjes van weg. Dus de, dan maken ze oculaties. Mm -hmm. ja, dus de, de groeipunten van die steeltjes, die halen ze eraf. En die stoppen ze in onderstammen. Dan krijgen we dus een boompje. ...waar dan die lekkere appel aan groeit. Alleen, het probleem is dus met al die moderne rassen... ...die krijg je dus niet meer hoger dan een meter of nou 1,80 meter. 80. Dat noemen ze een laagstam. Nou, laagstam. Ga maar eens kijken wat er tegenwoordig overal staat. Mm -hmm. Zijn zulke boompjes... En dat, bijna en dat komt dus door de manier van uh de manier van selecteren. En dat heeft, ik dacht dat dat mee vroeger selecteerden ze op, het, op een boom. Nee, maar vroeger selecteerden ze op dat het een boom werd. Ja. Maar tegenwoordig selecteren ze op de uiterlijk van die appel. En als die dan ook nog een beetje smakelijk is, dan is het al snel wat. Maar ze selecteren vooral op hoe het eruit ziet ja ja precies een ja, smaak en vooral ook uh, de voedingswaarde dat is eigenlijk omusje ja. ja. want zo'n hoge voedingswaarde heeft een appel ook niet uh, wat ik ervan ze met een met nardine bramen uh... oh, je kan zien dat het dezelfde tom is hij zit nou namelijk aan de andere ja precies en is oh, zijn eigen, we... eigen, eigen gebruikt Tom tom is het zelf gebruikt ja. want dat doet hij toch ja die ja, kan dat hele huis niet in Helemaal vol met borrel en met fles Fantastisch. Ja. ja, ja. Maar die konden dus ze ook nog wel eens. Uh, ja, ja. Ik heb oud en nieuw met hem ongeveer uh, bij Edwin. Oh ja, Edwin, die ken ik ook nog wel. En dat is weer een andere Edwin als die nu op de chat is. Dus dat is allemaal weer heel ja, erg. Dus, er zijn dus meer Edwin, Jeroens, meer Edwins uh, Ed zeg maar. Ja, Edwins onderzicht, ja. ja. Maar die komt ook niet, die ook nog steeds, komt nog steeds. Ja, ja, ja. Het ja. is nou een beetje te koud voor hem. Maar, uh, gewoon op het moment dat het maar een beetje zon is, dan, uh, dan is die weer. Want die woont in Utrecht ook echt? Ja, die woont vlak naast het land. Dus het is echt, die uh, loopt dat. Uh -huh. ja. Even kijken, wie is er nou timide? We moeten wel even de hele chat bij lezen hoor, want we zijn er helemaal ja, niet bij geweest. Een rood is hier ook wel rood, rood, rood, minus, rood, rood. Nou, Lilith komt er ook nog even bij. nou dan wordt het helemaal gezellig als Lilith erbij komt. Oh, die, die, die, die zit waarschijnlijk... met heb je het over... Ja, precies. En die zit dus waarschijnlijk met Tom lekker wijn te drinken. Uh, nee, nee, nee. Dat ja, nee, is een andere. Dat denk ik niet. Dat is weer lekker, andere. hoor. Die zelfgebrouwde wijn. Oké. Okay. Even kijken. Oh, iedereen krijgt gewoon nog een gelukkig nieuwjaar gewenst. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, sorry, maar ik leef al in een, een paar duizend jaar verder. En uh, het is voor mij zo ver terug dat ik niet weet welke overgrootvader. Over, over, over, over, over, over, ik moet feliciteren nu. Dus... Uh... <laughs> ja, Ineke die snapt hem. <laughs> Wanneer is het Joost nieuwjaar? Nou, dat duurt nog eventjes, maar het is wel bijna. En Jaap die weet het gelijk weer natuurlijk. In september denk ik. En dat is Jaap uit Rotterdam? Uh, uit Den Haag. Nee, nou, nou, dat is een andere dus. Nee. Die woont in Den uh... Haag. Ja. En die Jaap uit Rotterdam, die woont in, U in Utrecht. Okay. <laughs> dus het is allemaal heel <laughs> ja, Oké. Okay. Maar ja. die Jaap uit Den Haag woont ja, in Den Haag. En die Jaap uit Rotterdam woont in Rotterdam. Uh, Ditjumus... Uh, maak weer een biertje open. Nou, proost Ditjumus. We hadden hem al open. Hè? Wa wa wij waren al zover. En, uh, <lacht> en ieders familie ligt uh, in een deuk nu. De vrouwelijke kant van dus ook, Dit zijn dus trouwe luisteraars van... ...van de eigenlijke host van het programma. Ja. En waarschijnlijk... Dus zo eng kom je niet over. Nee, maar, en, maar waarschijnlijk zijn het dus ook weer, Er is dus weer een, een aantal daarvan ook weer... ...luisteraars van dat round Midnight waar... Uh, nou, maar heel weinig, want bij Round Midnight luistert bijna niemand. Nee? Nee, nee, nee. <laughs> nee, dit is... ...is bij mij... Uh, nee. Voor, voor, voor Round Midnight tegenwoordig is uh, niet meer Willem de Ridder maar daar is iets, uh, iets anders, iets uh, van Astro Radio zo. en uh, het probleem is bijvoorbeeld dus, <laughs> dat ik af en toe een muzikant op helver kom je en dan zetten ze even Ridder Radio aan en dan luisteren ze dat en dan denken ze van, nee niet hier achter hmm, dus ja, ik heb zelfs al een synthesizer hier staan. Kijk, daar staat hij in een doos nog, en daar wou ik hem ook graag houden. Mm -hmm. een echte piano overigens is erg leuk. Okay. Die staat er wel. Okay. Ja, ja, dat is een piano. Ja. En nog een echte bas. Maar dat doe zo. je vanaf hier dus ook. Die, die ja, die ja. ja. Ja, ik heb hier geen buren. Er is niemand die hier luistert. Uh. Nou. Dat zie je het ziet er toch redelijk bewoond uit hier allemaal. Ja, het is hier ook redelijk bewoond. het is het oude universiteitsterrein. En dit was het Veersenij terrein En waar we nu zitten is een paardenstal. Ja, ja zie je. Dat? dus. Ja. ja. Okay. Goed, en mijn vader die speelde hier vroeger in zijn jeugd op de zolder. wat leuk hè? Dus die, die woonde in het huis hier ja, Paul je, achter. Je, je, komt dus, je bent dus ook in Utrecht opgegroeid. Ik ben hier helemaal opgegroeid, ja. ja. Nou, ik... Uh, ik ben hier opgegroeid, in Utrecht. En mijn opa en oma woonden dus het huis hier achter. En... Ja, dat is wel... Dan zou, je, zou ik haast zeggen dat... Jouw familie ook mijn familie moet kennen. Dat zou ik wel en moeten vinden. Dat is dus... Uh, van Dietersson. En die zat hier een eind verderop. En die hadden daar een schaaf. En die naast een man en koop. Nou, ik zou je één ding vertellen. Uh, als je wil weten waar mijn opa gewerkt heeft... Dan is dat bij jouw familie. <lacht> dus. Typisch, toch? Dan ben je wel helemaal gek. Ja? Heb je al, oh, tabak, nou, heb heb je al tabak verbouwd? Heb je al tabak verbouwd? Ja, dit tabak? jaar had ik uh, van een uh, ja, vriend van de tabakszaak gekregen. Ja? Maar dat is eigenlijk ik, heb dit, ik, ik zeg al, ik heb niet de attentie gehad voor het hele gebeuren in de tuin wat ik ervoor zou willen hebben. En daardoor hebben sommige dingen het, het minder goed gedaan dan ik weet dat ze dat zou kunnen. Mm -hmm. Maar uh, ja, ik had wel tabaksplanten goed, ik heb ook weer zaadjes kunnen ozen, dus Ah oké, okay. ze doen het wel dus. Ja. Want één tabaksplant, hoeveel zaadjes geven? Ja, gigantisch. <lacht> ik wou ja. maar even zeggen. Ja. Maar, Ze weten, die, die tabaksplantjes weten gewoon hoeveel mensen dat graag zouden ja? willen roken, hè? Maar ja, nou, ja, ik, bedoel, ik, ik hoor nogal eens wat, ik hoor graag dingen, en nou heb ik dus begrepen dat uh, rustica, mm -hmm. je hebt verschillende soorten ja, tabak je hè? hebt rustica, en dat is een hele zware tabak om te roken. Er zit veertig uh, keer meer nicotine in. Ja. Maar het leuke is, wat ik dan begreep, is dat als je die dus consumeert, dan ben je ook meteen klaar voor poos. Ja. Maar je hebt wel het effect wat eigenlijk tabak uh, teweeg brengt. Ja. En ik heb dan zoiets van, als je het doet, doe het dan ook meteen uh, goed. Ja. En dat is dus ook uh, die tabak, maar is die hier ook groeibaar? Die is heel groeibaar, ik heb uh, ontzettend veel zaden, ja. Ook van die? Ja, ja schoen, juist van die rustica, en uh, ah, het laat zich ook prima roken, eigenlijk. Huh? Ja, nou, dat wil ik dan wel roken. Ik ben geen, ben geen tabakrook meer, maar dat zou ik wel willen nee. doen. Nee, maar dat, dat is wel te roken. Dat doet al iets ook, hè? Ja, maar dan heb je ook nog. Uh, en, maar dat is ook de tabak die, dus ook uh, bij elkaar in de neus gespoten ja, wordt. Dat ook, zeker ja, zeker weten. Als vloeistof. Als ja, vloeibaar wein, van, ja. ja. En je weet hoe sterk dat kan zijn, hè? Nou, nee, ik heb wel gehoord dat dat... Je hebt het nooit gedaan. Ik heb wel ja, jij een... komt uit ja, ik het niet. land waar ze dat soort dingen ja, doen. Ja, precies. Maar daar, gebeurde, daar doen mensen nog wel meerdere dingen... ...die ik ook wel ooit zou willen meemaken... ...die ik nog nooit meegemaakt heb. Nou, Ayahuasca? Oh, no. Nee, dat heb ik ook nooit... Uh, nee. Nee, maar dat zou ik absoluut heel, dat ben ik echt... Dat geef meen. ik je door de volgende keer. Dat er een ayahuasca meeting is, ja. geef ik je door. dat heb ik tegen je gezegd, hè. Dat zie je mij dan van op de hoogte komt. Jawel, maar sindsdien is het nooit ja. meer bij jou in de buurt geweest. Nou, ja, dat maakt me niet uit. Ik, ik kom wel. Voor waar dan ook. Ja hoor, ik denk, ik neem wel een schone mee en dat uh, komt goed. Dat is het belangrijkste. Ja. Een schone onderbroek bij ayahuasca is het belangrijkste. Ja, echt wel. <laughs> Zo is zo, zo, ik heb nog nooit zoveel mensen tegelijkertijd, nee, nee, dat wil ik niet willen. Nee, als <laughs> nou, je nou, zoiets... Nou, eigenlijk voor mij moeten doen. dat maakt het niet uit. Oké, okay, maar even buiten liggen Ja? Eigenlijk niet met Jan Alman anders, snap je. Nou, Dred, als je dat hoort. Dan uh, kunnen we misschien uh, bij je roemen. Kunnen we bij Jeroen kunnen we een ayahuasca sessie houden? Okay. Dus hij heeft dat ook wat jij laat zijn, Arnhem? Nee, dat was weer iemand anders. Okay. Dat was weer opa Junior. Okay. Je moet niet alles door elkaar nee, Ja, Nou, ik Moet Ik kom ook net kijken. Maar dat heeft dat, dat is dus weer heeft wel iets met hem te maken ook. Zijn gekken? Uh, kent ayahuasca. Mhm. Mm ja, Ach, ja, dat, ja, dat zegt genoeg. Het is gewoon echt iets wat je gewoon... Met, met meerdere mensen moet doen... en gewoon gecontroleerd. En dat ga je niet in je eentje zitten doen. Dat doe je niet voor de lol. Nee, oké. Okay. Ja. Niet in je eentje. Mm -hmm. Nee. Ook nooit. niet met z'n tweeën. Nee, nee, nee. Uiteindelijk is het toch... een eigen reis die je maakt... en hoeveel uh, mensen erbij zijn. Ja... ja. Die zijn er wel bij. Maar daardoor ben jij wel veiliger. En daardoor kan je die eigen reis ook veel veiliger maken. Heb jij dan het idee dat jij... Achteraf gezien blij bent geweest dat daar een hoorde mensen Nee Nee, nee absoluut niet zo. Nou, daarom. Maar ik denk wel... dat Ik heb een heleboel mensen allerlei rare dingen zien gebruiken. Dat het toch wel handig is om te weten... Dat er mensen... Bij je in de buurt zijn die iets om je geven, in ieder geval die weten dat je er bent ja. of zo iets in die richting. Ja, is echt. Als het echt, als het echt e ayahuasca echt schuren wordt. Nou, ja. je moet je voorstellen, ik gebruikte vroeger wel eens LSD en dat soort onzin. En na nou, die ayahuasca heb ik dat nooit meer gedaan. Die ayahuasca kom, kom je veel meer tot jezelf, zal ik maar zeggen, als bij die LSD. Bij die LSD is alles buiten je waardoor je ook een heel interessant wereldbeeld krijgt. Maar bij die ayahuasca is alles echt in je. En als je dat, want je hebt het in en buiten jezelf. En als ik dan zeg paddenstoelen, dus noem je dat in jezelf of buiten jezelf? Dat is een twijfelval, zou ik zeggen. Die hangt daar echt zo tussenin. Maar dat mag niet meer hè? 187 paddenstoelen mag niet meer. Ja. Maar ik begreep dus truffel wel, want dat is geen paddenstoel. Dat is geen paddenstoel. Nee. Maar die mag wel, met ja. wel de spullen in. Ja. Maar het mag wel. Ja. Dat vind ik dan toch raar. Want het ging om spul. Nou ja, er is uh, afgelopen uh, nacht is er in Almelo... Uh, of nee, in Almelo moet je mij horen zeggen. In Almelo was weer iets anders. Daar waren namelijk schilderijen gestolen. Nee, in Almere was het. In Almere is een amfetamine projectje in de mist gegaan. Dat deze toevallig ook nog in de henkwekerij. Ik explodeer of zo? Ja, nee. dat is toevallig in de fik gegaan en zo. En, dat is ook wel apart, want dat kun je dus maken, en ze hebben getest ook alle middelen die in de omgeving waren, er was niks eenzaam. Dat klopt, want dat maak je gewoon voor spullen die je in de supermarkt koopt, als je het maar op de juiste manier in elkaar uh, vlecht. dan krijg je dat weer voor elkaar. Ik ga nou die zender uitzetten, want als het goed is, zijn we er niet meer. Oké, ga dat dat. Dat We zijn er nog in. steeds. Ja, toch wel. Ja, almelode, wonen ja, almelode. Nou, almelode. Nou, okay. ja. Nee, maar um, ja, ik kan me aanbevelen, absoluut. Ja. Alleen, het, maar ja, toevallig, dus degene waar, waarom, degene die ik dus op zoek was, waarom ons, onze ontmoeting is uitgesteld is geweest, die uh, is net zo geïntegreerd door dit soort fratsen. Laten we nou toch in het westen wonen, het technocratische Westen wonen, waar alles geëxtraheerd wordt en zo. En we ook dus een extract van dit soort middelen tot ons beschikking ja. hebben. En eigenlijk met zo'n extract, is in combinatie met de maalrem, eigenlijk uh, vergelijkbaar iets kan teweeg brengen. Ja, maar is het niet hetzelfde? Mm, ja, ik kan daar zelf ik kan daar niks over zeggen. Maar wat dan ook weer wordt gezegd door mensen van wie dat dan komt... En, uh, ja, maar wat wil je maar zeggen? Dat is niet hetzelfde. Ja, dat is niet hetzelfde. Gewoon, die extracten, die maak je van meerdere planten samen. Hè? Hoop ik. Volgens mij niet, maar... Nou, dat zou ik dan wel doen. Oké. Okay. Het echte ayahuasca, goed. Nee, maar het gaat even om... om het gaat even om het extract DMT. Wat, okay. je, wat je haalt. Nou, dat kun je ook uit het gras halen. Ja, ja, het rietgras. Ja. Maar, um, ik zeg al in combinatie met dan een maalremmer, dat is dan wat mm -hmm. jij bedoelt in combinatie ja. met maar even het extract DMT wat, wat dan wat dan door sommigen wordt gerookt waar, waar ik niet zo op zit te wachten het is allemaal net op nee. abrupt en zo maar als je dan zo'n extract zou consumeren in combinatie met een maalremmer, dan uh, ja wat ik dan heb begrepen is dat je ook dat dat lichamelijk uh, minder in, minder uh, intens is minder uh, ja klopt wel dus ja, in en, het en begin had ik er helemaal niks mee, ja, maar aan de andere kant, ik leef wel in, een, in deze wereld, in de westerse wereld, waar. waar, hè, waar ja, je komt uit een wereld, origineel, waar ja, het gewoon maar, anders gaat. Maar wij leven hier. Ja, ja wij leven en waarom hier. Waarom gaan we dan dingen op? op maar je neemt gebruik... wel mee van waar je vandaan komt. Ik wel. Ik, ik ben hier geboren, ja. maar ik ben volledig Duits in bloed. Mm -hmm. Dus dus ja. Nee, serieus, Het is nou ja, geen tijdje. Ik heb tot maar 18e heb ik. Ja, mensen al dus. Oké. Okay. Is dat een Duitse naam ook? Dan? Ja, ja. ja. Okay. Maar um, ja, ik ja, nee, ik weet het ook allemaal. Ik ben in ieder geval erg door doorgeïntegreerd en ik zou het graag een keer willen ervaren, mee willen maken. Ja. Maar dan wacht liever tot die Columbiaan weer langs is. Ja, zeg jij? Ja. En wanneer is dat? Gaat dat dan... Nou ja, die is zo gek. Die laat het desnoods zijn zoontje regelen en zo. Maar gaat die dan bij mij nou, langs komen? Het... Of gaat die dan ergens nou, waar wij... hij zoekt altijd plekken. Bij jou langs. Ja, dat is maar wel hele goede met Die plek. hebben dan nog meer te maken? Ja, met jou. En met jou? En niet meer? meer? Zou ik niet weten. Ja, oké. Okay. Het... Uh, een paar mensen die niet, al vaker nee. wat ah, gedaan nee. hebben, niet met, uh, met oh. spannende mensen, nee. Oh. <lacht> nou, ja, nee. Mooi gezegd, mooi. Ja, gezegd. ja. ja nee, maar <laughs> ik heb laatst een heel gesprek gehad met de, wat was het ook weer, de voorzitter van de Nederlandse politiebond ofzo. Mm -hmm. En die was voor het legaliseren van alle drugs. Ja. Dus ja. ja, dat ook. En dit dus is niet, dit is geval, niet iets okay, wat we iedere, Dit is niet iets wat we iedere dag gaan doen of zo. Ik denk dat niemand dit. Nou, ik dacht, inderdaad, dat niemand dit voor zijn lol zomaar eventjes. Nee, dit zo. doe je niet zomaar. Want je bent de volgende dag weer echt wel dat je denkt van zo. Even weer ja. Even. Uh, en dat is wat anders dan zijn kater, hoor. Want je, je, bent, he, je voelt trat. je niet slecht, nee. maar je moet even niks doen. Even, even, ja, even alles bewerken. Zal ik die zender uitzetten? Jij zegt het, als verwerken. Ik heb dus uh, van wat dingen. Oh, verwerk jij even wat. Dan, dan zet ik de zender alvast uit. Um, waar is de zender ook weer? Hier. Het... Oké, okay, lieve mensen. Slaap lekker. En uh, aan deze kant ook slaap En uh, ja. We gaan eruit. Doei. Ik krijg een heleboel bedankjes voor de uitzending. We zijn, de uitzending is nu over.